Mijn tank weer volgedaan En mijn oliepijl bekeken Want ik moet weer op de baan En dan naar huis om even afscheid te gaan nemen Een laatste groet, een kus en dan er tegenaan In een konvooi naar het oosten In een konvooi heel ver weg In een konvooi naar het oosten Misschien kom ik daar nooit meer weg bekeken Want ik moet weer op de baan En dan naar huis om even afscheid te gaan nemen Een laatste groet een kus en dan er tegenaan In een woestijn heb je twee kansen Soms zo heet en soms heel koud In een woestijn heb je twee kansen Het gaat goed of het gaat fout Ik heb mijn baan. Weer volgedaan en mijn oliepijl bekeken, want ik moet weer op de baan. En dan naar huis om even afscheid te gaan nemen en laatste groeten, kus en dan er tegenaan. En dan de schrik van al die wagens los al uitgebrand, die je ziet langs deze wegen, was ik maar thuis in Nederland.